Vijf uur, aan Thijssen met het NOS-journaal. In Groot-Brittannië heeft een commissie van lagerhuisleden... de regering geadviseerd om het vliegveld Heathrow uit te breiden. Volgens de commissie loopt Groot-Brittannië zonder de uitbreiding het risico... zijn vooraanstaande positie in het luchtvaartverkeer te verliezen. Heathrow is het grootste vliegveld van Europa, maar beschikt over twee banen. Eind 2009 stemde het lagerhuis in met de bouw van een derde baan... maar de regering van premier Cameron zette de plannen in 2010 in de ijskast.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 Bij de training voor de zeilwedstrijd America's Cup is de Britse oud-Olympisch kampioen Andrew Simpson overleden. De Brit was bemanningslid op een Zweedse katamaran. Een ander teamlid raakte bij het ongeluk zwaar gewond. Simpson won de op de Olympische Spelen van Peking in 2008 goud en vier jaar later zilver in Londen. In 2010 werd hij wereldkampioen in de Star-klasse. De America's Cup wordt beschouwd als het oudste sportevenement ter wereld. Het werd voor het eerst gezeild in 1851. Andrew Simpson was 35 jaar. Het weer. De komende uren komt er steeds meer bewolking... en gaat het vanuit het westen regenen. Smiddags laat de zon zich af en toe zien. Het wordt 14 tot 17 graden bij een stevige wind. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. 0800 1121 is het telefoonnummer dat je kunt bellen gratis en voor niks om de studio te bereiken. Mailen kan ook omroepmax.nl. Twitteren kan via @nachtzuster. En er is een chat tijdens dit programma te vinden op omroepmax.nl/nachtzuster, en daar kun je mee praten over en tijdens het programma. Uh, antwoorden waar ik nog naar op zoek ben. Uh, ja, de vraag uh, wie heeft de spiegel uitgevonden en wanneer. Van Memo, die staat nog open. Inge die heeft geconstateerd dat de grote beer het sterrenbeeld veranderd is. En ze vraagt zich af hoe dat kan en wat er dan precies gebeurd is. 0800 1121. John Vermeulen heeft een probleem met de was. Die komt af en toe hard uit de wasmachine. En hij doet dan precies hetzelfde als anders. Hoe zou dat kunnen komen? En Ed wil weten hoe het toch mogelijk is dat je soms spotgoedkoop spot kunt bellen met het buitenland. Voor 4 cent naar verre landen bellen. Hoe kan dat? 0800 1121. En nog heel even die maan dan. Toontje lager is dit. En het nut van volle maan. Ze weet dat ik het hebben. Zelf denken, wat ben ik toch een lul, maar mijn voeten zitten vast. En dat was Toontje Lager met een liedje over de volle maan. Sikko, goeienacht. Ik heb een leuke anekdote over wie Nederlands doet de aderen vloeit. Oh, het volkslied dat geen volkslied bleek te zijn. Ja. Nou, gaan. ja, nee. Um, Oké. Okay. Nou, Leiden <laughs> is de stad van vluchtelingen, hè? Ja. Vanuit de 16e eeuw. Ja. Ik zie je aan de achternaam van de mensen. Blanchard, Herreur en zo. Tuurlijk. Nou, dus met 3 oktober is er altijd een opbaden. En toen ik weer in Leiden kwam wonen, was één een Rens Herreur... Voorzitter van het comité van uh, leiders ontzet. Stof was zo goed. Maar de, bij de Obade werd er ook gezongen: wie Nederlands bloed door het wordt van vreemde smetten vrij. Ja. Toen oh, ja. dus heb ik Herreur opgebeld en gezegd: Hoe kun je dat nou zingen? Jij bent zelf zo'n vreemde smet. <laughs> dat was ook meteen het laatste jaar dat het lied gezongen werd. Echt waar, dat heb je ja. toch maar mooi geregeld dan. Nou, het was zelfs zo sterk dat ik dat later in een kroeg vertelde. Oh ja, zegt iemand die in hetzelfde comité zat. Herreur die werd opgebeld een of andere klootzakken... die zei dat dat lied een. Uh, besmet uh, uh, het blazoen van Leiden was en sindsdien hebben we het geschrapt. De, hij zei, er was ene Sicco die opbelde nou, toen? Nou die heeft niet gezegd dat het sikko was. Ik heb mijn achternaam zo gezegd, oh. ik, nou, dat was ik die vind. Kijk, nou, Want dat, dus, dat, dat, dat, uh, lach. dat dus kun je is dan, dan mooi op je naam schrijven dan. Nou, dat dus is nooit meer gezongen, dat niet. Nee, inderdaad. Dat was ja, inderdaad lachen hier, de brullen natuurlijk. <laughs> er is ook Frans achternaam, ja, dus mijn achternaam is ook Frans. En wij zijn dus echt na uh, nakomelingen van de U genoten. Kijk. Nou, goed geregeld hoor, Siggo. Dat is dan hartstikke schitterend. Ja, nee, dat vind ik ook mooi. Dan heb je was... iets bereikt in je leven. Nou, dat is. Ik moest er verschrikkelijk op lachen dat ik dat verhaal achteraf in een kroeg hoorde. Want sowieso zo, zo is dat gebeurd. Ik nou, dat heb ik mooi voor elkaar gekregen. Je hebt helemaal gelijk. Dank je wel. Goeienacht, nog, Roy. 0800 -1 -1 -1. Ik zal even een cryptogram voorlezen. is misschien leuk voor de mensen die een beetje van puzzelen houden. Naast de rails gaan lopen is levensgevaarlijk. Naast de rails gaan lopen is levensgevaarlijk. De oplossing mag bestaan uit negen letters. En je kunt hem doorgeven. 0801121. Paul Wieshoff, goeienacht. Dag, uh, Afrik. Hallo. Goedendag. Uh, je bent weer terug uh, van vakantie, hè? Uh, ja, dat heb je goed geconstateerd, ja. Maar ik vraag me af wat voor vakantie dat geweest is... als je dan uh, met bouwvakkers te maken krijgt die uh, in een string rondlopen. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, heel weinig bouwvakkers in string ben tegengekomen. Uh, het was meer Ron die zich afvroeg of het mocht. Ja, ja. Ja, maar dat is mijn antwoord ook. Oh. Dat het mag. Want uh, er is nog, nog niet het goede antwoord eigenlijk gegeven. Oh. Uh, dat is. Uh, je hebt te maken met uh, de arbeidsinspectie. En uh, dat is landelijk. En bouw- en woningtoezicht. En dat is gemeentelijk. En. Uh, die, die handhaven het, het, het, het, het veiligheidsbeleid eigenlijk. Hè. Er zijn dus diverse veiligheidsvoorschriften. Uh, ja. En daar moet uh, ja, de aannemer of de opzichter de toezicht op houden, hè, sowieso. Ja. Maar is, valt de string eronder? Nou, dat, dat mag dus niet, nee. Nee, dus, het, het lijkt me ook heel onveilig, hoor. Ja, want dan overtreed je de wet eigenlijk, hè, als je dat gaat doen. Uh, maar welke wet dan? Welke, onder welke wet valt de bouwvakker string? Ja, ah, nou, dat... dat, dat, dat, dat, dat. In het algemeen kun je zeggen de arbeidswet, maar dit zijn bijzondere voorschriften. En uh, daar moet wel. Uh, uiteindelijk is het natuurlijk. Uh, ja, daar, ik denk de aannemer verantwoordelijk. Uh, of de directeur van, de, van, het, van het bouwbedrijf. Ja, daar moet wel toezicht op gehouden worden dat, ja. dat dat niet. Uh, dat die mannen niet voor hetzelfde geld... of je nou een string aan hebt of niet. Je kunt net zo goed in je Naki ook gaan staan natuurlijk. Dus dat, uh, ja. dat, dat is levensgevaarlijk eigenlijk, ja. Ik weet niet wat er meer afleidt. In je naki of in een string? Nou, dat kan jij meer bepaald dan ik. Ja, nou, ik zal, ik zal eens kijken. Volgende keer dat ik langs een bouwterrein uh, rij, probeer ik me een voorstelling van te maken... en dan hou ik iedereen op de hoogte. Maar, nee, volgens mij, maar, goed, maar, maar de arbeidswet, dat is wel een mooie... Uh, Nee, maar ik, vond, ik vond het wel leuk, maar, maar het, is, het, het is natuurlijk gewoon een serieuze aangelegenheid. Omdat op zo'n bouwplaats, eh, daar kunnen behoorlijk ernstige ongevallen plaatsvinden. Ja. En uh, ja, dat gebeurt regelmatig per jaar. Ja, en dus dan, die kans wil uh, dan... je niet vergroten natuurlijk. Sorry? De plaats... Die kans wil je natuurlijk niet vergroten dat er iets gebeurt. Nee, dus uh, ik, ik neem aan dat zo'n dat zo string wat we daar aan houden dat hij niet veel tegenhoudt wat naar beneden valt. Nee. nee. Misschien, wel, misschien wel wat erin zit, maar dat, dat, dat, dat, dat weet ik verder niet. Dat maar... verschilt per bouwvakker. Ja. <laughs> Dankjewel Paul. Oké. Okay, uh, dan. nog. Hoi. Henk Sluiter, goeienacht. Ja, hallo Asse. Hallo. Zeg het maar. Ontsporen. Oh, dat is goed. De mensen denken nu, waar heeft hij het over? Naast de rails gaan lopen is levensgevaarlijk. Negen letters, dan kom je inderdaad op... Ontsporen. Ja, was makkelijk, hè? Ja, doodsimpel. Ja, en dat allemaal, want ze zijn altijd een beetje actueel. Het was naar aanleiding van die trein natuurlijk bij Wetteren die uh, ontspoorde. Oh, daar had ik nog niet eens aan gedacht. Echt niet? Of soms kun je gewoon denken van, wat is er in de actualiteit? Dan is dat ja. woord vast, uh, vast goed. Ja. En dat was in dit geval zo. Nee, ontsporen is helemaal goed. Dat betekent uh, dat ik uh, uh, weer eens aan de prijzenkast ga schudden bij Onroep oh, uh, ja. Max. Ja, ja. Ik doe iets aan een envelop en ik stuur het naar... Waar, in welke plaats woon je? Rotterdam. Rotterdam. Nou, dat, is, uh, ja, dat duurt even een paar dagen, want dat is een weg. Maar dan ja. komt, er, komt er iets door de brievenbus. Nou, hartstikke leuk, hoor. Bedankt voor het geven van de goede oplossing. Ja hoor, tot je dienst. Dag, dag. Henk, dag. Ontsporen was inderdaad de oplossing voor de crypto. Dat is snel, zeg. Toos van Amersfoort, goedemiddag. Uh, goedemiddag, moet je mij nou horen? Goedemorgen. Ik slaag wel een halve dag over. Ik heb een vraag over staarten van dieren. Ja. Ik, ik heb zelf een blinde geleidehond met een prachtige staart. Die wuift op en neer als hij goede zin hebt. Mm -hmm. Als je bang is, gaat de staart tussen zijn achterpoten en ja. tegen zijn buik aan. Maar katten die reageren weer heel anders met hun staart. Als ze boos zijn, krijgen ze zo'n dikke staart. Mm -hmm. uh, koeien en paarden die hebben de staart om de insecten weg te jagen. Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld een, uh, een pauw die kan pronken met zijn staart. Mm -hmm. Dus dat heeft dan weer iets met voorplanting of seks te maken. Dus ik vraag me af, wat, wat, wat zijn ze allemaal die verschillende functies van die staarten, uh, wat dat eigenlijk allemaal te betekenen heeft. Ik heb ook wel eens gehoord uh, dieren geen staart meer hebben, dan zijn ze ook niet uh, meer georiënteerd. Of minder. Ja, en dat is mijn vraag. Uh, waar, waar al die, die staarten goed voor zijn en hoe dat allemaal zo verschillende functies heeft. Ja, nou ja, ja, ik weet van katten dat het ook nog uh, belangrijk is voor de balans, inderdaad. Dat een kat zonder staart minder makkelijk over een schutting loopt dan een kat met staart. Ja. Maar... Ik heb wel een, een aapje en een aapenhul vast mogen houden. En die deed meteen zijn staart wel drie keer om een pols in. Ja. Om, om beter uh, houvast te hebben. Hè? En dus die, die, doen, die kunnen zelfs aan hun staart hangen in de boom. Hè? ja. Maar, wat, maar want eigenlijk, als ik, als ik je zo hoor, weet je het allemaal al. Wat wil je nog weten over staarten? Ja, maar, maar hoe kan dat dat, dat, dat een hond uh, weet hoe die staart... Uh, als je blij is dat het zo gaat en als je bang is dat het dan anders wordt? Hoe kan dat eigenlijk allemaal precies? En, dat, en waarom dat een pauw uh, kan pronken met zijn staart? Ja, dus eigenlijk wil je alles over honden, pauwen en poesestaarten weten. ja. Okay. Al, die, al die verschillende functies en zo. Ja, het lijkt me interessant om daar iets, iets meer over te weten. Nou, ik hoop dat er nog een staartedeskundige even belt. Ja. 0800 1121. Ja. Dank je wel. Jij bedankt, ja. Toos. Fijne dag. dag. Dag. Ralf Witte, daar was je weer. Ralf Witte, daar was je weer. Met de computer aan. Met de computer aan. Hallo. Hallo. Ik doe hem uit. Ja. Ik vind het wel prettig om mezelf op de achtergrond te horen. Dan weet ik ook een keer hoe ik het doe. Nou ben je weg. Ah. Ja? Zeg het eens Ralf. Ja, over die maan. hè ja. Er is al heel wat over gepraat vandaag. Maar ja. er wordt één ding vergeten. Oh. De kracht die de maan op de aarde uitoefent. De kracht, ja. Die is eigenlijk bijna altijd hetzelfde. Ja. Alleen... Het maakt niet uit of die vol of minder vol is. want het, is gewoon nee, het maakt helemaal licht... niet uit. Nee. Alleen de volle maan, bij de volle maan en bij de nieuwe maan... Ja. Dan staan de zon en de maan in één lijn. Ja. En die trekken dan met z'n tweeën in één lijn. Mm -hmm. Dus wat gebeurt er dan? Dan krijg je springtijd. Oh ja. Zie je? Dus, en dat, dat klotsende water bij die meneer in zijn hoofd... Ja. Dat wordt inderdaad ook wel aangetrokken. Maar niet alleen door de maan, ook door de zon. Oh ja, twee kanten. Zie je? He? Ja. Dus, en als het halve maan is, dan staat die zon en die maan, die staan precies eigenlijk elkaar tegen te werken. Mm -hmm. Vandaar dat we dan doodtij hebben. Oh ja. Dus waar het om gaat is dat het zuiver, dat we bij, bij die verhalen over aantrekkingskracht. Ja. moet je die zon ook meenemen. En eigenlijk, ik, ik ben zelf uh, kundig op dat gebied, omdat ik mijn hele leven op zee gevaren heb. En, en genavigeerd heb op maan, zon, sterren enzovoort. ja. Dus ik weet er wel wat van. Eh, dan moet je ook bij die kracht op die op de aarde uitgeoefend wordt... moet je eigenlijk voor een klein deel ook de planeten nog meerekenen. Ja. Want die, die trekken er ook nog aan. Ja. Dus de, een volle maan is, maar is volle maan is ook niet altijd hetzelfde dus. Het is een beetje afhankelijk van hoe de rest zich allemaal opstelt. Hoe de rest zich allemaal opstelt. Ja. Maar ja, hoe Kijk, kan of, het dan dat, een dat volle je toch... Maan... Ja. Bij volle maan, althans iets na de volle maan, ja. heb je springtijden. Dus dan ja. heb je de grootste kracht, de grootste trekkracht van de planeet zon en maan aan de aarde. De zon trekt een derde en de maan twee derde. Ja. Dus als je zo praat over die volle maan, Alma, dat die de invloed heeft op onze aarde, dan moet je die zon en die, eigenlijk die andere planeten ook mee rekenen. En bovendien, kijk, een volle maan, hè? als je enkel de volle maan neemt, mm. hè? als de weerwolven wakker worden, yeah. want yeah. dat gebeurt ook bij volle maan. En uh, die, die volle maan, dat is ook eigenlijk maar een momentopname. Hè? Want die maan die draait rond de aarde in 28 dagen. Mm -hmm. Vandaar ook dat die ene mevrouw die belde, die zei, het was bij mij precies op mijn uh, periode. Hè? Dat is ook 28 dagen ja. natuurlijk. Ja. Die had dat dik voor elkaar. Die keek naar de maan en wist van... En die dacht, oh jee, ik moet extra ja. boodschappen doen. ja Chocoladeijs. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar die, die, die maan, die, die wordt groter, groter, groter, groter, groter. Dan is die vol. ja Hij dus wordt niet groter, hè? Hij wordt niet groter, daadwerkelijk. Groter wordt, dan ja, dan, dan maak je zelf kleiner. de verwarring nog groter. Dan wordt hij onmiddellijk weer kleiner. Nee, hij ziet er kleiner uit. Ja, ja, ja. oké. Okay, dat, dat kan ook wel. Ja. Maar, dus dat, ja. Het is eigenlijk een heel ingewikkeld verhaal. Dat is ook zo. We maken het trak, niet eenvoudiger. Ja. Nee. En dan wou ik toch nog even... Ik heb dat gedicht gehad over die... Ja, over, over die beren. Die, over die beer. Ja. Die beer. Maar ik zou je zeggen, als die beer inderdaad anders beweegt dan normaal... is er iets heel ernstigs aan de hand. Ja, dat zou je denken, hè? Ja, echt iets heel ernstigs. Maar ik heb dat zelf ook wel eens beleefd. Dat ik met wat cornuiten op het achterdek zat. En dat we dachten, goh, die, die grote beer die beweegt heel anders. Maar dat was meestal als de krat bier leeg was. Oh, dat zou natuurlijk goed kunnen. Of dat je lenzen denk, versleten zijn. Ik denk... Ja. <laughs> Want ik denk dat die, met die mevrouw ook, dat, dat zij met een lekker glaasje wijn soms naar die beren zit te kijken. <laughs> en dan denk, en, Hij is daar donderdag <laughs> <laughs> dan boven? Dat gaat niet goed daar. Nee. Maar als ze dan de volgende avond weer eens kijkt, dan, dan komt er allemaal weer in orde. Oké. Okay. Want het blijft uh, altijd hetzelfde namelijk. Een toestand. Oh, gelukkig. Nou ja. ja nou ja, het dus kan zijn dat Inge... niemand het nog gemerkt heeft, behalve Inge. Ja. Dat er gewoon ja. de, de grote beer echt helemaal... Uh, ja. van de... nou, als het echt gebeurt, dan, ja. dan worden het krantenartikelen wereldwijd. Oh, oké. Okay. Maar dan is het hier begonnen, dan weten we het vast. Dan kan het zijn dat Inge de eerste is geweest die het opgemerkt heeft. Ja. Dus dan zal dat verschijnsel haar naam krijgen... Het Inge-verschijnsel. Ja. De grote beer gaat de andere kant uit. Ja, dan wordt het de grote Inge. In plaats van de grote beer. Goed, nou, ik hang op hoor, Ralf. Nou, het is voor elkaar. Zo. Ja, dankjewel, hè? Hey. Dag. Dag. Dag. Erik van Leeuwen. Erika. Ah, Erika. Ja, hallo. Ik uh, weet hoe je goedkoop naar het buitenland kunt bellen. Oh, hoe dan? Door een 0900-nummer te bellen voor het nummer wat je nodig hebt. Uh, je hebt telediscount en je hebt teledump. Ja. En dat is een 0900 nummer. Het een is 0900 1521. Dat draai je en dan krijg je een, een automatische telefoonstem en die zegt dit nummer kost u uh, 2, zoveel cent per minuut. Draai nu het gewenste nummer en sluit af met een hekje. Ja. En zo bel je naar, uh, naar Australië voor 2,4 cent bel je naar, per minuut bel je naar Australië. Maar de de vraag was nou eigenlijk, dat, dat was dus eigenlijk de vraag van Ed, hoe kan dat dat je zo goedkoop kunt bellen? Ja, dat zijn uh, firma's. De, de, de ene heet Tele Discount en de ja. andere heet Tele Dump. Dus die, uh, ja, hoe die er dan nog aan verdienen, dat zou ik ook niet weten hoe hun verdienmodel is. Nee. Maar, uh, uh, als je bij uh, mijn eigen abonnement is bij Ziggo en dan betaal ik 10 euro extra per maand en dan bel ik gratis naar iedereen behalve Australië maar Canada, Amerika, uh, Frankrijk, Spanje noem maar op en, en in Nederland dat is dan verder gratis en daar betaal ik 10 euro extra per maand voor. Yeah. En dan, ik ver. en dan kan je ook zeggen, hoe kan dat dan? Ja. Want sommige mensen... maar Er zullen mensen zijn die er weinig gebruik van maken... en anderen maken er veel gebruik van. Oh, en, ja. Uh, ja, dan zal het toch... Uh, Trekt het allemaal wel weer recht? Te... Ja, dat zal ja, toch ook wel... Ze zullen er niet op toeleggen Maar hoe teledump ja. en teledisc... Ja, dat weten werken. we nu wel, Erika. Heb je aandelen... Ja. Ik heb er geen aandelen in, maar op die, manier, op die manier kunnen mensen zelf erachter komen hoe ze goedkoop kunnen bellen. En wat nog betreft die legitieme portie, dat is de helft van wat je anders zou krijgen. Oh, oké. Okay. Nou, dat scheelt alweer. Ja. ja, dus je kunt je kinderen helemaal onterven op papier bij de notaris. Dan moeten ze, ze het zelf aanvechten als, als, en dan krijgen ze als, als nog ze de, de helft. Als ze tegen protesteren, dan krijgen ze de helft van wat ze anders zouden krijgen. Oké. Okay. Erika? Ja? Wat betaal je nu door te bellen naar dit nummer? Niets, helemaal nee. niets. Heel goed, maar, dankjewel. Als maar het een 0800-nummer is, ja. is dat sowieso. Hè? Dat weet, weet ik, ik toch. Maar, ja. maar al, al zou het geen 0800-nummer zijn, dan zou ik het ook niet hoeven betalen. Oh, Oké, okay. dankjewel Erika. <laughs> ja, daag. dag. Dag, goeienacht. 0800-1121. Voor vragen, antwoorden. Of gewoon even te zeggen dat je van iemand houdt.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 Let me start. Hallo, was dat van Lionel Richie, en dat zeg je als je iemand opbelt. 0800 1121. Gertjan, jan goeienacht. Goeienacht. Ik, ik wil nog even een puntje op de i zetten. Wat oh, het, wacht even hoor, dan zet ik even een i. Ja. Ja, wat dat uh, app en vloed verhaal betreft. Ik wil me even niet uh, bezighouden met maanziek en lunatic. en maanzuchtig. Ja, ja. Dat is een heel ander verhaal. Eh. Uh, dat wordt altijd, want dit onderwerp komt wel vaker uh, aan bod in de nachtelijke uren. Uh, en wordt er wordt kortweg gezegd door de aantrekkingskracht van de maan. Maar het, is, het effect is dat zowel de maan, voor twee derde hoorden we net, en nee. de zon ja. en de aarde met z'n drieën rond een gemeenschappelijk zwaartepunt draaien. Oh. Ja, dat ja. is het feit. En... Dat kun je ook heel eenvoudig zien uh, uh, met een kopje koffie, of maar ook thee zijn. Als je het aan het oortje vastpakt en je laat de bodem op tafel staan en je maakt een kleine zwenkbeweging. Ja. ja je hebt vast iets naast je staan met, met vocht. Waar in. ik nu mijn zwenkbewegingen ja, mee maak. Ja, dus niet echt draaien, maar zwenken. Dan krijg je golfbeweging. Ja, het golft hoor. En als het ja. golft, golft het goed. ja. ja. Nou, dat is in feite in het klein wat in het groot met maan, zon en aarde gebeurt. Met eb en vloed. Eigenlijk met vloed en eb. Dus die vloedgolf die je in, nu in je kopje koffie of wat dan ook teweeg brengt... dat is een hele kleine beweging eigenlijk, maar behoorlijk groot effect. En dat is wat dan kortweg wordt gezegd door de aantrekkingskracht van de maan... Maar die meneer net die uh, daar ook al uh, zijn hele leven mee bezig is geweest... Het, uh, de maan, zon en de aarde draaien om een gemeenschappelijk zwaartepunt. Dat is de essentie van die aantrekkingskracht. Oh. Ja, en dat kun je gewoon in het klein met een kopje koffie of thee of uh, wat dan ook. Ik zit gewoon het hele al na te boten hier met mijn ja. cappuccinootje. Ja, nou precies. Mooi. Dat is het effect. Mooi. Dat wordt dan kortweg uh, gezegd, komt door de aantrekkingskracht van de maan. En dat heeft allemaal verder niks met volle maan en met, met maanziek. En uh, dat is een uh, cyclus van uh, vrouwen in de vruchtbare tijd. Dat is een totaal ander verhaal. Hopla, dankjewel Gertjan. Oké, okay, terug. Goeie nacht, dag. John, Wolf. Ja, goedemorgen. Met goedemorgen, John. hallo. John. Ja. Nou, ik ben inmiddels net op mijn werk aangekomen ja. en ik. Hak nog even op die, in op die bouwvakken in zijn string. Ja. Um, nee, volgens mij mag het gewoon echt niet. Uh... <laughs> ik hoor het verlangen in je stem. Nou, of wat nee, zou ik graag niet. in een string naar mijn werk gaan? Uh, nee, dat nee. lijkt me uitgesloten. Oh. <laughs> ja. Saai. Wat doe je voor werk? Ik, uh, ik werk voor KLM in de ICT. Oh, oké. Okay. Nee, dan mag maar... jij volgens mij best in je string naar je werk. Maar ja, ja, nee, ja. er komt niemand meer aan werken toe. Nee, ja. ik denk het ook niet. Ja. Hé, hey, maar uh, nee, hiervoor heb ik bij een aannemer gewerkt. En uh, ik weet dat er allerlei uh, reguleringen zijn, uh, VCA-wetgevingen. En uh, men is gewoon niet verzekerd op het moment dat men uh, niet deugdelijk gekleed is. Niet deugdelijk? Ja, dus uh, het is heel simpel als ik hier zeg maar... Uh, bijvoorbeeld door de hangaar loopt, dan, dan ja. worden we al geacht om een uh, bepaald schoeisel uh, aan te trekken. Mm -hmm. En dat geldt ook voor bouwvakkers in de risicovolle omgevingen, bouwterreinen, stellages en dergelijke. Uh, de, de werkgever en werknemer uh, zijn dan niet verzekerd voor eventuele ongevallen. Duidelijk. Ja. Dank je wel. Nou, graag gedaan. Oké, okay, een goede werkdag hè? Ja, dank je wel. Oké, okay, dan. Edwin. Ja, goedemorgen. Goedemorgen Edwin. Ik had er een vraagje, een medische vraag. Een medische vraag? Ja, uh, ja, ja, ja want eigenlijk zijn we zijn eigenlijk op de wereld om zeg maar, ons eigen spoor te planten. Zeg maar. Ja. maar hoe zit dat met een dodelijke virus die zeg maar, zijn eigen gastheer om haalt brengt? Oh ja. Maar, hoe zit dat dan? Ja, je klinkt een beetje ver weg, maar eigenlijk vraag je je af van uh, hoe ver rijkt de overlevingsdrang van een virus als die de uh, gastheer die die nodig heeft om het leven brengt. Ja, dat is maar maar ja, een die kan... virus. Maar meestal kan die zichzelf dan weer voortplanten via de lucht of via andere wegen. Hè? dan heeft hij die, die gastheer niet meer nodig. Oh ja, dat zou kunnen. Dat ja. zou je denken. Maar goed, misschien heeft er iemand een beter verhaal bij. 0800-1121. Okay. Wat ga je doen, Edwin? Uh, ik ben ontwerp naar mijn werk. En wat ga je doen voor werk? Uh, ik uh, zit in de slipontwatering. De slipontwatering? Dus ik, uh... jij mag wel in een slipje naar je werk. <laughs> <laughs> <laughs> Nee, hoor, Wij hebben ook uh, hele strenge regels uh, daarin. Dus, uh, toch weer? Nee, dat, dat zijn de persoonlijke beschermingskleding uh, zeg maar, die je uh, aan moet. Ja, toch hè? Maar moet je nee. dan echt om, uh, moet je om, uh, om drie minuten of half zes al aan de, aan de werk met de slipontwateringsapparatuur? Uh, ja, zes uur. Zes o, uur zes oh, oké. Okay, maar je bent er natuurlijk nog niet. Nee, ik ben nog even aan het rijden. Nou, zet hem op. Slip ze. <laughs> Dankjewel hoor. Oké, okay, doeg. Dag. Alex Zwitser, goeienacht. nacht. goeienacht. Goeienacht. Ik, uh, ik wil nog even terugkomen op dat... Uh, op de, hoe kun je een, een muis goed zonder uh, Of de meeste muis die bestand is dus tegen, tegen uh, ja, gif en dat soort, uh, soort geruchten. Welk programma zit jij te luisteren? Oh, was dat het verkeerde? Ik, ik, ik neem even de administratie door. Eens even kijken. Uh, aardbeving, spiegel, mosselen, uh, kippen, grote beer, mobiele telefoons volle maan, knudden met een rietje, ja? baardgroei, kledingvoorschriften van bouwvakkers, wilhelmus, harde zachte was, bellen met het buitenland, Mart Smeets, kinderen onterven, okay. staarten. Uh, ja, nee. kleding van bouwvakkers. <laughs> ja. Dat heeft niks met muizen te maken. De, kort, de korter, de beter. Nee, doe je nou ik, ik wilde. Ik wil, ik, hoor. Nee, ik wilde gewoon heel even kort bellen. Want ik. We zitten hier gezellig een nachtje met z'n allen. En jij ja, had vroeger dat programma toch? Uh, wat doe je in de nacht of wat was dat nou alweer? Ja, ik weet, weet je, ik heb, ik heb inmiddels uh, afgelopen 17 jaar 974 programma's gepresenteerd. Ik weet het niet meer, Alex. Zo, oké. Okay. Maar hoe, bij heel even ja, voor mij, is... ik begrijp het. Je ja. zit gezellig bij elkaar, zo, ik ga bellen. Maar hoe kom je nou bij die muis? Waar komt die muis vandaan? Nou, ik, ik, las, ik, kreeg, ik las op internet ergens je telefoonnummer. En ik dacht van, oh. uh, ja, er stonden allemaal vragen bij. En ik dacht van, nou ja... Ik je moet belt gewoon precies, over een oude vraag uit 1971. Ja, volgens mij ergens in oktober uh, <laughs> 51. Nee, een gantje. je maar ik heb je toen ook gesproken. Uh, misschien weet je dat nog, ja. Alex. Met, uh, ja, met ja, uh, Martijn En toen zat je ook met mensen in de tuin? Nee, zij zaten we in de auto en toen oh. uh, waren we naar een feest geweest, weet je dat nog? <laughs> Tines op de dansvloer <laughs> <op> <laughs> Ja, ik dacht, uh, ik zat zo naar je programma te luisteren op, uh, op de tv en ik dacht van, nou, het is zo serieus. Ik denk, dat moeten we vertellen. Het is de hoogste heen. tijd dat, dat jij eventjes, uh, zeg maar, het hele programma even opleukt. Ja, precies. Goed, nou, ja. Alex, ja. Alex Zwitser uit? Uit Koog de Zaan. Uit Koog de Zaan, waar Hendrik Haan de kraan heeft open laten staan. Jij gaat nu... Oh, die ken ik wel niet. Ja. ja, echt niet. Ken je die niet? Nee, die ken ik echt niet. Ja, ik, ik, echt. Woon straks, ik woon er ook straks sinds kort hoor. Ik heb er uh, acht maanden geleden huis getocht. Dus, uh... In Zaan, ja. Ja, Kogende Kogendezaan. Ja, hartstikke oh. leuk hoor. Ja, waar woonde, dorpje, waar hoor. woonde je daarvoor dan? Daarvoor, daarvoor wonen we in Grotebroek. Grotebroek? Ja. Oh. Ja, boven Kasper, Boven Kasper, Grotebroek. Oh. goh. Ja. Um, maar goed, uh, nou ja, ik zou zeggen, Alex Zwitser uit Zaan, leuk het op... Ja, nou prima. Uh, zal je anders een mop vertellen? Of, uh... Ja, nee, sorry. Even... Wacht even. Nee, niet. Oh, wacht. Uh, Moet jij anders zeggen, Martijn? Uh, ja, Martijn wil je wel even hebben. Eén momentje. Dus als je aan Alex Sussen ah. vraagt van wat is het allerleukste wat je kunt doen in je programma, dan geeft hij je Martijn. Martijn. Ja, dan geeft hij je zo Martijn hoor. Alles goed, mijn uh, ja, Alles prima, Martijn. Wat kan ik voor je doen? Ja, ik was eens even vragen hoe het, uh, hoe het uh, verder ging eigenlijk zo. Echt waar? Dat is het? Nee, nee, nee. nee. ik spreek wel gewoon even vragen of alles goed ging, joh. Ja, maar, maar hoe heet jij dan? Maar, ben jij afgezet of niet? Ja, maar Martijn. Ja. Als ah, jullie ja. zeggen we gaan even het programma leuk maken, dan zijn de verwachtingen hoog gespannen. Oh jezus, nou. Ja, kut, Alex. Ik zei het toch? <laughs> Ik zei ja, nog zo, Alex, dan moet je wel wat te bieden hebben als je dat programma belt. En uh, Alex ja, zegt, nou, dat zien we dan wel als we aan de beurt zijn. Maar hij, lo hij loopt weer te bluffen. En dan op het moment dat als hij er niet It's meer uitkomt, zo. dat is het. Dat ja, is ja, het met ja. Alex. Dat op het moment ja, Suprem, dan, dan moet Martijn het oplossen. Ja, joh. Maar hoe is jouw avond dan? Ja, nou, ik vond het geweldig. Ik ben echt blij dat jullie er waren. Ik had het niet willen missen. Ik, uh, ik zeg, koog aan de zaan. Thumbs up. Helemaal niet meer goed. Goeiedag, hè? <tie> uh, ja, hetzelfde. Dag, mannen. Hey, hoi, hoi. Ja, ja, ja. <tie> uh, Alex en Martijn. Dag, mevrouw Van Voort. Hebt u het al gehoord? Nee. Hendrik Haan, uit koog aan de zaan. Heb de kraan open laten staan. <tie> uren, uren stond die open. Heel de keuken is ondergelopen. Ja.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 Dag mevrouw Van Wal, Weet u het nieuwtje al? Hendrik nee. Haan uit Koog aan de Zaan heeft de kraan open laten straan. Zeven weken stond die open, ach. heel de straat is ondergelopen. Nee. Denkt u toch eens even alle auto's dreef? Ja, Dag mevrouw Verkamp, weet u het van de ramp? Nee. Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan heeft de kraan open laten staan. Het is niet waar. Zeven maanden stond hij open, op oh, heel de stad is ondergelopen. Oh, gaat dan. u toch eens even, niemand meer in leven. Allemaal verzogen. Kijk, wie komt daar aan? Hendrik Haan uit Kool aan de Zaan. Hendrik, hoe is het gegaan? Had je de kraan open laten staan? O oh, zei Hendrik, het was maar even. Het hele verhaal is zo overdreven. De keukenmat en tikkie nat, onverwijld opgedwijld, zo gebeurt, zo gedaan. Hahaha, <laughs> zei Hendrik Haan. Alle dames gingen vlug, teleurgesteld naar huis. Teleur. Dat Onder andere Hattie Blok en Leen Jongewaard. En Hendrik Haan uit kogende aan de Zaan. Tekst van Annie M. G. Smit, speciaal voor dat gezellige stelletje. Alex en Martijn uit Koog aan de Zaan. Wilbert, goedenacht. Goedemorgen. Goedemorgen, is ook goed. <laughs> ja, toch wel hè. Wat kunnen wij voor elkaar betekenen, Wilbert? Uh, uh, ja, ik heb uh, over de, de grote beer. Ja. Even uh, om daarop terug te komen. Uh, als je inderdaad uh, staat te kijken, dan, uh, dan lijkt het alsof die anders is, zeg maar. Hè? Maar als je dan 180 graden draait, dan zie je hem wel goed. Er is een uh, ja, bepaalde sterrenformatie of zo, zeg maar, die lijkt er aardig op. Maar die springt net een, een stukje uit het lood. En dan, ik heb het zelf ook al En dan zit je: maar god, het ziet dat ding eruit? Oh, maar dan zit je, dan, je gewoon dan, naar de verkeerde beer te kijken. Ja, klopt, ja. Oh, dus, dus dan zit je gewoon uh, grote de grote panda te bekijken, dan denk je, oh ja. ja <laughs> dus dat is, uh, ja, aan de, de andere kant staat hij dan wel helemaal goed en uh, netjes uh, oh. in, in, in lijntje. oh, gelukkig. Dus, dus uh, Ik dat, dat het geweest is. Inge uh, moet gewoon de andere kant een stukje, ja, een stukje, stukje kantelen. Huh. Ja, precies. Nou, hartstikke wel. Ik ben blij dat je even belt, Wilbert. Ja, ja. Wel Ik wel. ging me echt een beetje zorgen maken. <laughs> Zo, wat ga je doen? Uh, ik uh, ben onderweg naar, uh, naar België. En wat gaan we doen in België? Uh, ja, opleggen te los en dan uh, krantjes laaien voor Amsterdam en dan natuurlijk. de Op mij. Hoppakee, nou goed bezig, zet hem op. Het kan wel goed komen. Goeie reis Wilbert. Hey, bedankt. Dag. Hoi. Hans. Ja, hallo. Hallo. Zeg het maar. Ja, uh, ja het ging over het buitenland bellen. Ja ben ik uh, pas aan uh, toegekomen. <coughs> Sorry. Het blijkt gewoon uh, dat je via internet belt. Oh ja, net natuurlijk. Als met, dus net als met Skype. Alleen, Skype is uh, 18 cent. En als ik uh, gewoon via zo'n 0900 nummer bel... <coughs> dan uh, is het maar 1 cent of 5 cent. Ja, precies. Ja, Maar hoe kan dat nou toch? Nou, je belt van 0900. Dan ga je naar een internet... Uh, Computer in het buitenland gaat hij weer op een van een internetcomputer gaat hij gewoon naar een vast nummer. Dus je bespaart dat stukje dat je via internet geleid wordt, zeg maar. Ja, ja, ik bel uh, wel eens naar Vietnam nou naar een vakantie en, uh, en uh, ik heb geloof ik twintig van die 0900 nummers en elke keer krijgt ze een ander telefoonnummer en zegt ze van hey wie ben je oh dan ben jij Hans. Nou, ja. Ah. Heb je verkering gevonden in Vietnam? Eh. Uh, ja, ja, ja, ja. Oh jee. Ja. Ja, dat wordt wat. Ja, we bellen smorgens. En ik had nog een vraag. Ja. Dat was heel actueel. Gisteravond werd ik opgebeld om acht uur. dat mijn vader vorige week overleden was. Oh? Ja, via Via heb ik dat gehoord. Oh. En dan nou vroeg ik me af. kunnen ze zo de, de erfenis besparen? Niet dat ik een erfenis wil. Maar ik vroeg me af, als ik niet word uitgenodigd op de verjaardag... Of de verjaardag, ik noem het. Uh, ja. De lezing van het testament? Ja, maar sowieso, ik ben niet uitgenodigd. Begrafenis? Begrafenis, we zijn er helemaal buiten gehouden, de broers, uh -huh. de zonen. Dan vraag ik me af, uh, die dame, hij is dus hertrouwd. Yeah. Ik vraag me af, heeft ze dan gewoon in gedachten van... We laten ze er buiten en over tien jaar zien we wel weer... Ik bedoel, niemand van ons drieën, we zijn drie zoons, hebben zes hmm. in die erfenis. Maar ik hoorde wel van, omdat gisteravond gebeld hoorde, dat dat de achtergrond zou zijn. Ik vroeg me af, is dat eigenlijk zo? Maar als hij hertrouwd is, volgens mij is zij dan gewoon uh, erfgenaam. Ja, ja dat, dat dacht ik ook, dat zei ik ook. Ja. Maar zeg eens, uh, dat zei die dame dan, die zei van. Maar je hebt sowieso recht op een deel als hij uh, doodgaat. Ja, daar, daar hebben we het net weer over gehad. Dat is die uh, legitieme portie. Ja, ja ik, ik, ik wil hem niet hoor. Ik bedoel, als iemand. Ik hoef hem niet. Uh, maar ik vroeg me af: uh, is dit een. Uh, ja, ik, ik vind het eigenlijk niet terecht dat je. als je ouders doodgaan, dat je dat niet hoort. Maar goed, ik denk dat. daar heb je sowieso recht op. Al is het van de gemeente. Ah oh, ja. Ja, dat ja, weet ik, ik niet. Bedoel, ja. Hè? Nou ja, dat, dat is de vraag. En Kijk, die legitieme positie dat zal me een worst wezen. Maar ik vraag me af, kun je dat zo vermijden? Als je zo zegt over tien jaar, ja, hij is dood, dan wist je dat niet. Ja, gewoon tegen niemand zeggen, ja. Ja. Hm. ja goede vraag. Ja, ik heb nog maar veertien minuten, dus ik weet niet of dat nog gaat lukken. Maar als iemand daar iets zinnigs over kan zeggen, 0800-1121. Ik doe mijn best. Oké, okay. hey, ik vind je trouwens een hartstikke lekkere stem hebben. Oh, dankjewel. Nou, dan hou ja. ik hem. Ja. Goeienacht, ja, hoi. hoi. Hey. 0800-1121, dus als je een antwoord weet op dit verhaal van Hans en... Um... Edwin, die vroeg zich af hoe dat zit met een virus. Als een virus dodelijk is, dan, uh, ja, dan, als die dan, zeg maar, de gastheer waar die op leeft, uh, om het leven brengt, brengt hij dan niet uiteindelijk zichzelf ook om het leven? En is er dus geen kwestie, is het geen kwestie van overlevingsdrang bij zo'n virus? Het, is, het klinkt heel ingewikkeld, maar het lijkt me heel logisch. 0800 1121 als je daar iets over weet. En Toost van Amersfoort belde over staarten. Die is gefascineerd door staarten van dieren. De pauw gebruikt hem om te pronken... De uh, kat gebruikt hem onder andere om in evenwicht te blijven. En de hond gebruikt hem om blijdschap te uiten, onder andere. Waar komen al die verschillende functies van staarten vandaan? 0800-1121, als je dat weet. John Vermeulen zoekt nog een antwoord op de vraag waarom de was opeens soms hard uit de wasmachine komt in plaats van zacht. Ondanks dat hij de wasverzachter bij doet. Dus mocht je daar iets over weten, bel dan ook nu snel naar 0800-1121. En Memo wilde graag weten wie de spiegel uitvond. We weten inmiddels dat het in het jaar 1270 was. Maar door wie dan? 0800 1121. Als je een antwoord nog hebt. En we hebben nog maar een, uh, nou een dikke tien minuten. Dus bel nu meteen. Edwin, goeienacht. Hey, goeienacht. Hallo. Hoi. Ja, mensen die op bellen, die moeten wat te brengen hebben. Ik denk, nou ja, nee, ik ga niet verder dat ik van je houden. Je hebt wel een lekkere stem. En ik heb ook geen verkeering in Vietnam over de telefoon. Maar He? ik wil nog wel even... Ja, jammer. Ja, ja. Ik wil nog wel even met een aanvullingje over dat goedkope bellen internationaal. Ja. Heel, heel, heel vroeger, toen mijn opa de enige telefoon in diemen had, toen had hij een ding aan de land hangen. En het was een kabeltje wat echt ging naar alle andere telefoons. Naar de centrale, dat werd ingeplucht, Het was arbeidsintensief. En uh, ja, dat, dat kost dus gewoon geld. En in verhouding tot de inkomens van toen echt een hoop geld. Tegenwoordig ligt er inderdaad over de hele wereld er allemaal datalijnen. Die liggen er toch. Er liggen kabels in de oceanen. Liggen er liggen andere manieren. Het gaat via satellietverbindingen. Die verbindingen die zijn er. En die staan toch dag en nacht. Nou, wat ze tegenwoordig doen is inderdaad, het heet voice over IP. Dus eigenlijk stem over internetprotocol. Uh, uh, je stemgeluid wordt Digitaal gemaakt in nulletjes en eentjes. En die gaan gewoon de lijn over. En die kunnen dus wereldwijd over naartoe. Dat gebeurt met je, met, je, met je gsm, met je mobiele telefoon. Dat gebeurt eigenlijk met heel veel uh, nationale verbindingen ook. Dus ook de verbinding die ik nu in jullie heb. Mm -hmm. dat, is, dat is ook nulletjes en eentjes. En dus ook naar Vietnam. En als de kwaliteit van die verbinding maar niet te veel vertraging heeft, dan heb je nog wel eens met dat systeem dat daar uh, een half seconde tussen kan zitten. Dus, uh, of dat je een echo krijgt op de lijn, dat je zelf iets, iets terug hoort. Maar daarom hoeft het eigenlijk ook nagenoeg niks meer te kosten. En zolang mensen dat niet weten en er weinig concurrentie is, uh, probeert de telecommerce daar nog best geld aan te verdienen. En dat doet bijna elke aanbieder, die uh, uh, lijkt jou een echte telefoonlijn aan te bieden. Maar die technieken worden gewoon heel breed ingezet en dat kan dus heel goedkoop tegenwoordig, want kost, het kost eigenlijk niks meer. Oh. Maar ja, dan moeten wel al die, al die, uh, al die lijnen moeten toch onderhouden worden en dan gaat er weer wat stuk. En, uh, ja, maar die zijn er toch. Want er gaan veel belangrijke dingen over. Daar gaan het bankgegevens er gaan het allemaal uh, binnen. En elke winkel is verbonden met het internet om uh, zijn ID-betalingen te kunnen doen en zijn andere betalingen te kunnen doen. En we willen allemaal filmpjes downloaden en YouTube filmpjes kunnen uploaden. Dus die internetverbindingen die veel intensiever gebruikt worden voor andere dingen. Uh -huh. En dat liggen er toch? Dus ja, dat hele kleine beetje data wat er dan extra overheen gaat voor het telefoongesprek, ja dat, dat, dat kan er wel bij. Dat kost dan toch niks meer. Want voor al die andere zaken ligt die verbinding er al. Kijk. Dus eigenlijk, dus eigenlijk kun je zeggen dat het ene lijntje er toch is. Ja, en waarom zou je dan uh, het, het is hetzelfde stiekem uh, voor jou uh, naar Amsterdam toch rijden en je zegt, wil je dat pak melk meenemen? Dan zou het raar zijn. Als je daar apart als pakje moet gaan brengen... wordt wordt een heel duur pakje melk... dan wil ik de die je 20 euro of het. Maar als ik toch ga, dan zeg ik... ja, nee, tuurlijk neem het hier voor je mee. En ja, en dan goed. zeg jij eigenlijk... om de vergelijking compleet te maken... zeg jij zonder enige genen hé, hey, en het kost maar 4 cent, joh. Ja, exact. Ja, voor 4 cent neem ik het voor je mee. Wat goedkoop. Je kunt bijna niet, niet die melk meegeven. ja. Exact, ja. dat is... Uh, ja dus, dus de, de, de combi, het combineren van technieken is het tegenwoordig en daarom hoeft het heel weinig meer te kosten. Dankjewel. Ja, en jij een hele fijne dag nog. Nou, dat lukt wel. Dankjewel. Hoi, okay. Hans. Ja, nog een keertje, nog een keertje met mij. Ik hoorde nou het vooral over dat, uh, dat die andere hand uh, dat die niks had gehoord van uh, van de vader of zo die overleden was. Ja. Uh, nou ja, dat, dat kun je dus kiezen als uh, alsgene. Als jij een pakket in elkaar zet met, uh, nou, met, met een beetje overlijdingsverzekering. Ik weet ik veel, een, een van de honderden die er betaan. Kun je dus kiezen wat je, wat, je, wat je doet. Of je nodig je kinderen niet uit, of je nodig je kinderen wel uit. Oh ja. En als jij geen reactie geeft, ook uh, niet over de... Over, want hij uh, zat niet met het geld, zoals ik het begrepen had. Dan, uh, ja, dan, dan, dan word je er ook niet meer lastiggevallen, gevallen, zal maar zeggen. Als je zegt van, uh, als je er niet gaat op reageren, ja, dan word je er ook niet meer lastige gevallen, zal maar zeggen. Ja, maar het is meer ja, andersom. Van. Ik bedoel, als, als um, uh, stel dat ik, um, uh, nou ja, stel dat mijn moeder hertrouwt ja. en mijn moeder overlijdt ja. en die nieuwe man die denkt van, nou, ik vertel het gewoon niet aan Astrid. Ja. Kan dat? Uh, dat kan ook. En uh, dat ligt zich ook weer aan hoe ze getrouwd zijn. Dan maak je het nog ingewikkelder, natuurlijk. Want mm -hmm. dan moeten ze wel in gemeenschap van goederen getrouwd zijn. Ja. Uh, je, uh, je kunt natuurlijk op heel veel verschillende manieren trouwen. En op de oude manier trouwen was meestal uh, in gemeenschap van goederen. Ja. Yeah. Op de nieuwe manier is het meestal. Uh, nou, we trouwen gewoon met elkaar om dat, uh, van elkaar houden. Ja, dat is nieuw. Het ja. Ja. Dat, dat, dat is het, eigenlijk het vernaamste natuurlijk, dat je met elkaar trouwt. Maar uh, uh, ja, daar, daar, ligt, daar, daar ligt het hele grote eieren eten in. Maar, maar ja, zijn vraag was eigenlijk, als, als ik dan uh, iets, uh, toch iets wil hebben, dan zal hij daar achteraan moeten gaan. Want het zal nooit op hem afkomen. Okay. Als zijn ouders in een testament hebben staan van, uh, nou dat is, dat is ook een antwoord van die andere vrouw die ook, uh, die uh, die ook, uh, deze Haar kinderen wilde ontwerpen, ja. Ja, dan moet je vaststellen in je testament en dan moet je vastleggen door een notaris. En een notaris die heeft dan de beschikking, ja, tot, ja nou sowieso tot het kind minderjarig, uh, dat die, die 18 jaar is. Want zo, zo lang, uh, ja, een, een jongetje van tien of weet ik veel, wat, die, die, die weet niet wat hij met een uh, Nou ja, met zo'n roem genoeg zou zeggen, bijvoorbeeld. Mm -hmm. En ja, is, uh, ja, maar dat kun je allemaal vastleggen. Ja. Als het goed is, kun je, kun je van aard op Je kunt zelfs uh, zeggen van ik wil uh, ik dat uh, de hele zaal naar andere hazen luistert terwijl dat je allemaal mensen hebt uit het buitenland, uh, wijst van spreken. Het is jouw ding, je kunt het allemaal vaststellen wat je zelf wil. Dankjewel. Alsjeblieft. Fijne vrijdag, hoi. Ja, hoi. Lies. Ja. Hallo. Hallo Astrid met Lies. Nou, zeg het maar. Uh, er was een uh, vraag hoe het kan dat, uh, ook al gebruik je wasverzachter, dat de was dan toch soms hard uit de machine komt. Ja, precies. Uh, ik merk bij mijn eigen wasautomaat. Wanneer je er te veel wasverzachter in doet, dat hij net wat aan de rand van het, van het bakje komt, zeg maar. Ja. Dan spoelt het water wat in de machine komt, gelijk al de wasverzachter aan het begin van de was. Met het water weg. Oh ja. Dat gebeurt tenminste bij mijn machine nogal eens regelmatig. Ja, en dan is natuurlijk, uh, als, je dat, als je dat gebeurt, dan komt de wasverzachter niet goed. Uh... Doe je nee, was heen. want je hoort in feite in het laatste spoelwater terecht te komen. Oh ja. En ik merk bij mijn wasautomaat... het gebeurt regelmatig dat hij van tevoren al wegspoelt. En maar... denk je ja, waarvoor doe ik er dan wasverzak erin? Ja, maar wat, maar wat doe je eraan dan? Nou, je kunt er heel weinig aan doen... want de, de ene machine heeft dat sneller als, als de ander. Ja. Want ik heb gemerkt dat bij mijn uh, vroegere wasautomaat... ging dat wel altijd goed. Ja. En bij deze die ik nu al een aantal jaren heb... Dan gebeurt het regelmatig wanneer ik er maar ietsjes te veel in doe. Ja, ik doe er gewoon minder waste achterin. En dan nog gebeurt dat soms. Ja. Want, want ik merkte zelf ook dat mijn waste hard uitkwam. En toen ben ik dus op gaan letten. En als ik dan uh, zeg maar de machine aanzette, dan trok ik dat pakje ietsjes open. En dan kon ik zien dat ik het gelijk wegspoelde. He. Hè? Ja. Ook wat, hè? Het is vervelend wat gebeurt? Ja. Nou ja, het is, een, uh, het is een mooi advies inderdaad voor uh, John Vermeulen met zijn nieuwe wasmachine. Ja, je kunt het proberen met uh, gewoon uh, minder uh, wasverzak er erin te doen. Dat Klinkt heel onlogisch, een... maar ja, als het werkt, werkt het, hè? Ja, ja want als, als veel in komt, spoelt het gelijk met het, met het water wat in de machine komt... spoelt het gelijk al, al, al bij het begin van de was weg. Ja, en dan is het logisch dat je handdoeken als karton uit je wasmachine komen natuurlijk. Precies. Ja. Nou, dankjewel, Lies. Okay. Heb je een volière of heb je gewoon hele agressief fluitende vogeltjes in de achtertuin? Nee, ik, heb, ik lig nog op bed. Ja? En ik heb mijn raam open. En ik heb al weken sinds dat het warme weer is. fluiten de vogels in de bomen. Dat lijkt Poldori wel zomer, joh. Ja, die nou. beginnen morgens om half vijf al. Nou, geniet ervan! Ja, maar dat doe ik. Oké, okay, dag Lies. Doeg. <laughs> Doeg. En dan is er Martin van de chat, want die houdt zo gaandeweg de uitzending een beetje bij... of er via de chat of andere wegen nog uh, oplossingen van vragen binnenkomen. Martin, een hele goede morgen. Goedemorgen. Nou, vertel eens, ben jij nog iets tegengekomen? Ja, de spiegel. De spiegel. De spiegel. Wie heeft die ontdekt? Ja. Nou, en dan is het antwoord, uh, dat is eigenlijk al vanaf de uh, oudheid in de Bijbel wordt die al genoemd, de spiegel. En dan ben ik ook nog eens even op zoek gegaan. En de eerste mensen die genoemd worden, dat zijn de gebroeders Danzola del Calo uh -huh. uit Italië. Die hebben in het begin 16e eeuw geprobeerd het, de, de spiegel te, uh, te laten beschrijven, te patenteren uh, in toen de tijd. Maar toen bleek hij al dat hij in Nederland en in Vlaanderen al uitgebreid gemaakt werd. Ah, ja, dan kan het niet natuurlijk. Dus toen kon het niet. Nee. En eigenlijk uh, is het dus nooit echt bekend geworden van wie nou de uitvinder is. Want het is uh, langzamerhand gewoon ontwikkeld. Goed, ja. nee, heel vroeger keken ze natuurlijk al in, uh, in het water en in uh, zilveren ja. schalen en dat soort toestanden. En dus. dan In het begin 16e eeuw kwam het uh, met, uh, glasblazen in zwang en dan met uh, kwik erin. En het was begin 19e eeuw met zilver. Ja, logisch. Ja. Heb ja. je nog meer? Ja. Oh. Dan hebben we de grote beer. Ja. Oh, die zo raar doet. Nou, die grote beer doet niet zo raar. Nee. Uh, wij als aarde doen een beetje raar. Wij draaien namelijk. Ja. En niet alleen 24 uur om onze as, maar ook nog eens een keer een rondje om de zon. Ja. En dus ongeveer een half jaar uh, kan je de grote beer zien en daarna is de aarde uh, aan de andere kant van de zon. En dan zien we hem een half jaar niet. Dus oh. De grote beer blijft wel gelijk staan, wij draaien. Ja, ze vergis zich toch in de beer. Ja. Nou, snel, want Diana Ross gaat al bijna zingen. Oké, okay, um, nou, het laatste is dus nog even een advies voor uh, alle ouders die uh, kinderen hebben die net willen gaan beginnen met scheren. Ja. Echt eentje voor mijn vader. Die gaf me een beschuitje. Ja. Daar kon je het bons mee afschuren. Met een beschuitje? Kon je het bons afschuren. En maar dat Toen doe je ik... nu niet meer, hè? Nee, nee, nee. Dat is alweer wat jaar geleden. Oké. Okay. Dus als je net begint met de baardgroei, dan kun je met een beschuitje het dons afschuren. Nou, ik, dit, dit wordt een vrijdag waar ik nog even over na moet denken. Dank je wel, hè, Martin? Oké. Okay. Tot volgende week. Nou, over twee weken weer. Oh, waar ben je volgende week dan? Op kamp, met fouting. Ja, en dan? En dan, ja, sorry. Nou, Ik vooruit dan. Veel okay. plezier, dag! Jo, doeg! Dit was Nachtzuster, tot volgende week. Dag!